Yeah. Steps on the ground I'm listening but there's no sound Ik word beter, kijk in staat te staan. Leef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM Well, if you live in just a twilight, baby That's okay Cause there are women at the bar To greet you Every day And you can take them back to life Okay,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 Someone Friday nights to take me dancing, and then to church on Sunday.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 Het lijkt al zo ZANG Shut sure.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 En het was spannend want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was. Maar s'avonds zei mijn zusje dat ze zelf gezien dat, dat er binnen licht was. De meester zei die achterna: ik wil met jullie wat bepraten. Het, het gaat niet goed bij mij.